4 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft de republikeinse voorverkiezingen in de staat Illinois met gemak gewonnen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar volgens Amerikaanse media krijgt Romney ruim 50 van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal Rick Santorum krijgt zo'n 30 De voormalige gouverneur van Massachusetts heeft daarmee zijn voorsprong op de conservatief Santorum verder vergroot.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 Mauritanië levert de vroegere Libische inlichtingenchef Abdullah al senousi uit aan Libië. Volgens de Libische vicepremier heeft de president van Mauritanië dat gezegd. Senousi was een van de kopstukken in het gaddafi regime en werd zaterdag opgepakt. Libië wil hem berechten in Tripoli, maar ook Frankrijk en het internationaal strafhof in Den Haag willen hem in handen krijgen. In Frankrijk moet hij de cel in voor een bomaanslag op een Frans vliegtuig en het strafhof heeft hem aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Het weer in het noorden is het bewolkt. Het is een graad of drie. Overdag veel zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kamran Ula en Ingelo Stol. Goedemorgen, het is woensdag 21 maart. U luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Deze week doen we dat niet. Aan het begin van de lente werpen wij onze blik op de arbeidsmarkt en het onderwijs. Sectoren die deze week ongetwijfeld ook aan bod komen in het katshuis waar het gedoogkabinet spreekt over nieuwe ombuigingen en bezuinigingen. Moeten Rutte, Verhagen en Wilders ook hervormen? Die vraag beantwoorden we de komende twee uur in deze special. U hoeft trouwens het vertrouwde geluid van onze man in Washington niet te missen hoor... want straks bellen we gewoon met Wouter Zanting over de primaries in Illinois... en u hoort ook onze eigen verslaggever Cecil van der Grift... die ook deze week een gedurfde vraag stelde. Op dit vroege uur zijn uh, drie gasten bij ons aangeschoven in de studio. We stellen ze alvast uh, kort aan u voor. We beginnen bij Oscar Koe. Je bent uh, voorzitter van Jong uh, Management. Goedemorgen dat je er bent trouwens. Goedemorgen. Je bent uh, hier om vier uur in de ochtend. Aanschrijven bij een radioprogramma in Hilversum. Hoort dat ook bij je taken van Jong Management? Ja, dat uh, is een van de leukere taken van Jong uh, Management. Uh, dus, uh, nee, Dat, uh, dat hoort er dus, uh, zeker bij. Het uh, is de derde keer dat ik uh, hier mag uh, zijn. En, uh, het hoort, uh, met uh, plezier. Want wat, wat doe je in het dagelijks leven? wat doe je als, on, ja, als, als voorzitter van Young Management? Uh, afgezien van uh, voorzitter van Young Management uh, mag ik ook uh, om de rekeningen thuis te betalen... directeur uh, grote aandeelhouder zijn van uh, Novacon en Reworks PV. En daarnaast als uh, een van de meest uh, leuke bijbaantjes uh, ter wereld... mag ik dus uh, de landelijk voorzitter zijn van Young Management. Nou, straks gaan we verder praten over Novacon en uh, wat je daar dan allemaal uitpakt. Tegenover je zit uh, Tessa Ruigrok, uh, ook ondernemer hè? Ja, ook ondernemer. Ja, want wat, waar, waar, waar ben jij mee begonnen een paar jaar geleden? Uh, ik ben actief in de bemiddeling van jong potentieel op de arbeidsmarkt. Uh, HBOWO, hoge opgeleide tijdens en direct na de studie. Ja, we mogen het even eentje zeggen. Student Select, zo ja, heet het daarom. bedrijf, ja. Ja, waar jij uh, mede oprichter van bent. En uh, dus heb je ook echt te maken met zowel onderwijs als die arbeidsmarkt? Ja, dat is echt het, uh, het werkgebied waar wij actief zijn. Dus uh, juist op dat snijpunt waar uh, de, uh, onderwijs de arbeidsmarkt ontmoet. En uh, wat uh, mensen daarin allemaal tegenkomen. Okay. En naast jou zit uh, Eimert Melwijk, onze derde gast uh, deze ochtend uh, bij ons in de studio. De voorzitter van CNV Jongeren. Eén keer voor die enkeling in Nederland die nog steeds niet weet wat CNV Jongeren doet? Uh, CNV Jongeren is de, de enige onafhankelijke jongerenvakbond. Uh, dat betekent dat wij voor de belangen van jongeren opkomen. En eigenlijk alles wat met jongeren, werk en inkomen te maken hebben, heeft daar uh, komen voor op. Daar kan je vragen naar stellen. En wij vertegenwoordigen je Belangen in Den Haag. En doe je dat fulltime, zo'n functie? Ja, dat is een dat is fulltime functie inderdaad. We doen er nogal wat baantjes naast, maar uh, al met al is het uh, dik fulltime. Want, want wat, wat, wat doe je dan voor werk? Wat doe jij precies? Uh, wat, wij, wat mijn team doet, met name, is vragen en, en problemen van jongeren oplossen. Uh, waar je tegen loopt. En uh, mijn persoonlijke functie gaat met name over hoe kan je de belangen... ook op een wat hoger niveau, in bijvoorbeeld in Den Haag... en in de Sociaal Economische Raad en aan de CAO-tafel goed inbrengen. Want ja, uh, waar jongeren, hoeveel je betaald krijgt... Uh, hoe lang je moet werken, al dat soort zaken worden natuurlijk ergens besloten aan een bepaalde tafel. En dan moet je zorgen dat je aan tafel zit. En dat doe ik. Nou, ja. jullie zitten nu ook met z'n drieën aan tafel. Zitten jullie wel eens vaker met z'n drieën bij elkaar? Of dat jullie elkaar tegenkomen? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik ben, uh, nou, ik denk een maandje geleden, twee maanden geleden nog bij Novacon langs geweest, bij, uh, bij, uh, bij Oscar. Prachtig bedrijf en uh, nou, ook wel goed hoe hij met zijn medewerkers omgaat. Ik kijk natuurlijk als vakmondsman, natuurlijk wel naar van hey, is dit nou zo'n zo uitbuitende werkgever of is het wel een goede? Maar Oscar, die uh, geslaagd? Echt, ja, geslaagd. Ja, geslaagd. Dus, ja. Dank jij, je, want je begon ook heel goed. Uh, ik weet nog uh, precies uh, de eerste woorden die je uh, zei: van uh, dat je in de fabriek kreeg uh, en uh, daar vlogen allerlei uh, spaanders <laughs> rond en metaal en, en bijna vuurwerk. En dat je zo mooi zei: van ja, maar Oscar, dit doen ze toch alleen nog maar in China. Ja, dat valt gelukkig wel mee. Dus uh, ik ben blij dat, uh, dat af en toe de werkgevers ook uh, positief kunnen verrassen. Zo onder de rook van Arnhem ligt een beetje China. Ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja. Little Peking. Terroost. En, en Tessa, kom jij de mannen ook tegen? Uh, nou, ik ben zelf lid van Young Management, dus in die hoedanigheid uh, kom ik Oscar regelmatig tegen. En um, door het contact met Oscar ben ik ook in contact gekomen met Eimert. Dus uh, zodoende. Ja, zeker. Ja, want normaal gesproken vakbond en uitzendbureaus die hebben elkaar niet direct met elkaar te maken. Nou ja, um, als ik jou direct zou tegenkomen... zou ik misschien dingen niet zo netjes doen, denk ik. <laughs> nee, maar uh, in directe vorm niet. Maar uh, uh, ja, ik heb Eimert op een andere manier wel leren kennen. Ja, dat is wel een beetje het beeld Eimert van de vakbond als... Uh, als werkgever dan, hè? de vakbond komt eigenlijk pas kijken als er wat misgaat. Ja, nou ja, wij komen op voor de belangen van werknemers. En daar gaan we natuurlijk niet... Uh, ja, je probeert het leuk met elkaar te hebben, maar tegelijkertijd kom je gewoon kaart op voor belangen. En in deze tijd van crisis is het wel zo dat het in bedrijven onder druk staat. Maar wij proberen natuurlijk wel ook de belangen van werknemers goed te, te dienen. En dat betekent dat je in de praktijk best vaak al eens tegen een conflict aanloopt. Dat zie je nu in verschillende CAO-trajecten. Uh, zie je dat ook al vastlopen. Dus ja, daar proberen ze goed mogelijk mee om te gaan. Maar op het persoonlijk niveau kunnen we het goed vinden. Maar op de inhoud hebben we vast, uh, zeker al eens een keer conflict inderdaad. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld in de uitzend-CAO. Nou, daar heb ik nog best wel een verlanglijstje van wat we daar beter zouden kunnen doen. Ja, ja noem eens één punt. Nou, je ziet, uh, je ziet dat het, uh, mensen heel lang in, in flex schil blijven hangen. Nou, dat is ook het idee van uitzenden uiteindelijk. En, en wij vinden het ook wel van belang dat je uiteindelijk mensen, na langere tijd... dat je jongeren ook een, een, een vastigheid geeft in het bedrijf. En vorige week zijn de vijfels van het UWV uitgekomen. Het blijkt eigenlijk uit dat bijna niemand meer door kan stromen naar een vast contract. En dat betekent ook dat je geen huis kan kopen, al dat soort dingen. Dus dat is niet specifiek voor, voor het bedrijf van Tessa trouwens, Maar uh, dat, is, dat is wel een van de punten waar wij tegen werkgevers zeggen... ja, je moet ook mensen op een gegeven moment een vast contract gaan geven. En, en wat vind jij daarvan, Tessa? Ja, uh, nou, ik denk dat in uh, de mensen die wij bemiddelen, we, we uh, deze problematiek minder tegenkomen. Uh, over het algemeen bemiddelen we mensen inderdaad uh, onafhankelijk van de constructie die we daarvoor kiezen. Dat kan inderdaad op basis van uitzenden zijn, dat kan ook directe bemiddeling zijn. Maar wel na een vaste baan. Uh, uh, maar goed, uh, ik, ik kan me voorstellen, uiteindelijk uh, is uh, een vaste baan meer zekerheid die in sommige gevallen wel gewenst is. We gaan straks uitgebreider hierover met jullie doorpraten. En dan gaan we het ook even kijken over de uitkomen, over dat flexwerken. Wie weet kunnen we uiteindelijk gewoon tijdens deze uitzending het kabinet een beetje helpen. Hè? Dat die heren en dames in het katshuis gewoon wat input krijgen van jullie drieën hier aan tafel. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En dan gaan we ook de gasten uitgebreider aan u voorstellen. Maar gisteravond, wij kijken natuurlijk elke week trouw televisie en dan pakken we er een paar opvallende programma's uit. En zoals ook vandaag, want ze zijn terug van weg geweest de, de loverboys van BNN, Valerio en Dennis. Zoals je van ons gewend bent, gaan ook dit seizoen de handjes weer uit de maal. Ik laat het even allemaal leuk zien, dan weet je precies wat ik bedoel. En dat doen we allemaal om jouw shit op te ruimen op het gebied van de liefde. Duidelijk. Vandaag zijn de loverboys op stap met blowboy Steffen. Hij verkoos cannabis voor zijn vriendin. Ik praat het niet goed en het valt ook niet goed te praten. Het valt absoluut niet goed te praten wat ik heb gedaan. Maar nu zijn blowverslaving begint te vervelen heeft Steffen grote spijt... dat hij zijn liefje Manon heeft laten gaan. Als een echte loverboy zit Valerio aan zijn munte... en gooit hij af en toe een diepzinnige stelling in het gesprek. Maar, maar even laten we elkaar geen nietje noemen... Dat je dit een medicijn gaat noemen, vind ik natuurlijk nee. wel een beetje een makkelijke en ja. raar verhaal. Ja, een raar verhaal dus. En het wordt steeds complexer. We hebben een gesprek gehad op mijn zen. Ja, dat is natuurlijk nooit goed, maar dan heb ik dingen gezegd en dat was van haar echt een druppel. Wat dat heb je gezegd je dan? Dan? Ik weet mijn god niet meer wat ik heb gezegd. <laughs> ik weet echt mijn god niet meer wat Jawel. ik heb gezegd. Nee, hij echt weet niet. niet meer wat hij heeft aangedaan. Valerio, zeg er eens wat van. Als ik gewoon even hard mag zijn, dan uh, uh, zou ik nu denken... Deze gast is gewoon een keiharde lul geweest. En in plaats van dat hij zegt, nou, ik heb me toen en toen als een lul gedragen... ben je eigenlijk continu in de slachtofferrol aan het schieten... en zeg je dat je het zelf zo zwaar hebt. Duidelijke woorden van Valerio. En als Valerio en Dennis langsgaan bij zijn ex-vriendin... wordt ook duidelijk dat een gelukkige relatie er niet meer in zit voor Steffen. Ik wil niet meer, uh, geen contact meer met hem. Wat, wat ja. voel jij nog voor nee, hem? niks. Echt niet meer. Je bent hem liever kwijt dan rijk ja. in je leven? Ja, ik heb het echt afgesloten, ja. Gelukkig zat er ook nog echte romantiek in deze aflevering van Loverboys. En daar kwam hun zelfs een heuse van varen bij kijken. Lieve Elsa, ik ken je nu oh sinds een, een paar maandjes. <laughs> en uh, ik wou dus de Loverboys jou laten verrassen. En ik wilde wat hulp hebben, dus ik heb gevraagd. Okay. En ik wil eigenlijk op deze manier laten zien dat ik best wel gek op je ben. En ik hoop samen nog een stapje bovenop te doen. Dus Bij de... <laughs> ben je alsjeblieft verkeer ik met mij? Ja. Ja. Hey, hey, hey, hey. Ook Po Nieuws brengt vandaag positief nieuws, omdat ze hun vrouwenquotum eens omhoog wilden krikken namens een kijkje op het feestje van het tijdschrift Wolk. Ik ben een vrouw. We zijn een aan het maken met alleen maar mooie vrouwen. Dat geloof ik graag. Heb je er eentje gezien? Nee. Die is ook Kijkt heel leuk. Die is goed hè? Die is, is een leuk. hele oude wijf man. Nou nee. niet. Kijk hoe oud nou, ze is. Nou, niet oud. U hoort het goed. Ook onze WNL collega's Merel Westrik en Eva Hinek waren aanwezig op de release party. Namens Vrouwelijk Nederland wilde Stacey Rookhuizen ook nog iets in de roze microfoon zeggen. Oh wat leuk. Hallo. Ik praat. Dankjewel. Dat was het. En tot, is een zover. Nou, tot zover het vrouwenquotum van po -nieuws. In de de rechter vandaag een hele lastige kwestie. Anja's geliefde paard Willem staat normaal gesproken in de stal van Boer Jan. Maar tijdens een ongeluk in de wei zakte paard Willem door zijn achterbeen. Boer Jan schoot de hulp. Tijdens dat, dat hij vastgezeten heeft, heeft hij natuurlijk liggen rukken om dat been eruit te krijgen. Hoe heet het? En ja, dan beschadigingen, dat kan niet uitblijven. Maar baasje Anja neemt geen genoegen met deze reddingsactie. Ik stel hem nog steeds aansprakelijk. Ik vind nog steeds dat hij ervoor verantwoordelijk is wat er is gebeurd. Hij heeft niet gezorgd dat de, dat de situatie veilig bleef. De kosten van paard Willem gaan 3000 euro kosten. En dat wil Anja niet alleen betalen, ze is woedend. Als hij mij dan dit flikt en, en door gewoon dan gewoon me te hebben... en te zeggen van uh, je moet wegwezen met dat paard hier als je gaat zeuren... ja, dan word ik kwaad. Dan word ik heel kwaad. Nu Anja is gestopt met het betalen van de huur voor de paardenstal... is boer Jan ook helemaal de weg kwijt. Wat heb ik hier voor een mens voor mij? Is dat wel een mens, Is dat wel een mees? Dat, dat, daar, daar begon ik heel sterk aan te twijfelen. Tja, en wat is nu de oplossing en wie gaat deze 3000 euro betalen? Uh, ik heb al eerder aan, aangeboden aan Jan dat ik zei van al betaal je maar de helft, nou. al betaal je maar een gedeelte. Maar de maar wel wilde je... die niets van weten. Nee, nee. Hij had er gewoon niks mee te maken. En ik moest niet zeuren en het was, ik was een goed voorbeeld voor alle andere mensen die daar hun paard hadden staan. Dan konden ze zien wat er gebeurt met mensen die zeuren. Gelukkig is daar rechter meester Visser met een beslissende uitspraak. De boer hoeft niet te betalen voor de schade. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel. Kort maar krachtig en tot zover het mediaoverzicht. Ja, u luistert naar nu al wakker op deze vroege woensdagochtend 21 maart. De lente is begonnen en wij gaan het hier in de studio hebben over... de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Bij ons in de studio komend anderhalf uur, nog ruim anderhalf uur... Eimert Melwijk, Tessa Ruigrok en Oscar Keul. Dit zijn de Rolling Stones met Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself a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 For the Devil, De Rolling Stones hier bij Nu Al Wakker op Radio 1. En dit is een special over onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Het, dus is, het is 19 minuten over 4. Deze week staat Nu Al Wakker, dus in het teken van het onderwijs in de arbeidsmarkt. En bij ons in de studio zitten Tessa Ruigrok, die heeft een eigen uitzendbureau. CNV Jongeren, voorzitter Eimert Melwijk. En uh, ook de voorzitter van Jong Management, Oscar Kul. Met hem proberen we het. Misschien wel een beetje het katshuisberaad en een handje te helpen. Maar in ieder geval ook uh, te praten over een onderzoek wat ze hebben gedaan. Maar voordat we dat gaan doen uh, gaan we ze langzamerhand uh, alle drie uh, voorstellen. Laten we eens beginnen met uh, Oscar. Oscar, je bent voorzitter van Young Management. Waar we hoorden net al wat Young Management doet, maar je hebt ook nog een bedrijf. Ja, dat klopt. Je echte werk. Mijn, mijn, nou, mijn echte werk, dat uh, zijn ze allebei. Maar bij de een die betaalt mijn rekeningen. Dus dat, uh, dat is Novacom. Dat is een technisch dienstverleden in het oost van het land, in Duiven. En wij doen onderhoud en verbeteringen van productieprocessen. En het maken van unieke machines. Een paar maanden geleden is onze verslaggever Teun Verstegen die kant op gegaan. Toen was je nog 31, ben je dat nog steeds? Dat ben ik inderdaad tot medio mei nog steeds. Nou, dat gaan we dan zo ook horen, want hij maakte het volgende verslag. Mijn naam is Oscar Koel, 31 lentes Jong. Ik ben directeur-eigenaar van Novacon. Novacon is een technisch dienstverlener bestaande uit een machinefabriek... Een engineeringsgedeelte en een detacheringsgedeelte, industrieservice. En Wij zeggen altijd, we kunnen iets bedenken, we kunnen iets maken en we kunnen het uitvoeren. En hoeveel mensen heb je hier binnen het bedrijf en dus eigenlijk ook onderweg rondlopen? We hebben 26 personen zijn hier werkzaam waarvan daarbij hebben we ook nog een keer vier leerlingen. Leerlingen in huis, die huis zorgen ervoor dat je om maar in voetbaltermen te spreken een goed elftal kan maken. Heb je alleen maar oudere werknemers, ja dan, blijft er, dan, dan kan af en toe de, de, de snelheid eruit raken en wordt alleen nog maar op ervaring gespeeld. Bij alleen jonge werknemers, dan kom je juist weer die ervaring tekort en wordt het te snel gedaan. Maar een goede mix, zoals het helaas de Nederlands voetbal nog nooit heeft gehad, zijn oude en jonge werknemers. En uh, daar streven wij naar. Wij, uh, wij zijn erg. Voorstander van de leerling-gezel-meesterstructuur. oftewel jonge mensen koppelen aan oudere werknemers. zodat ze van elkaar kunnen leren. en dat jongeren ook uh, een kans krijgen om uh, zich te ontplooien. Want een, naast uh, mede-eigenaar van dit bedrijf. Uh, ben je ook voorzitter van Young Management? Ja, ik ben uh, sinds uh, begin dit jaar uh, de landelijk voorzitter van Young Management. Dat is de grootste jongerenwerkgeversvereniging van Nederland. Iedereen uh, die uh, tot 40 jaar uh, is, uh, is welkom uh, daarbij. We zijn gelieerd aan VNO en CW... En uh, ja, dat is voor mij ook een manier om uh, zeker het idee wat ik over uh, ja, opleidingen en leerlingen heb naar buiten te brengen. Maar ook om uh, jonge werkgevers een, een stem te geven. En, ja, het is een grote eer voor mij geweest om daarvoor gevraagd te worden. En ik heb natuurlijk uh, ja gezegd. Oscar, we zijn nu in de fabriekshal. Uh, en hier staat volgens mij een duidelijk voorbeeld van hoe jullie als bedrijf werken. Ja, we hebben hier een uh, proefafstelling voor een uh, snoepfabrikant. Um, die wat uh, problemen heeft om zijn product uh, goed in de verpakking uh, te laten komen. Met het ligt er een beetje in als een rommeltje eigenlijk? Ja, het wordt er nu, uh, nu ingeschept. En uh, dat, uh, dat zorgt ervoor dat dat, uh, dat, dat af en toe niet, uh, niet, uh, niet netjes genoeg gebeurt. Wij zijn dat nu aan het. Uh, hebben een proefafstelling gemaakt. Om te kijken of we dat netjes uh, kunnen krijgen. En uh, dit nemen wij nu op voor een klant. We maken hier opnames van. En morgen of overmorgen, dan zullen ze dat uh, gaan bespreken. En ja, Wat je heel goed ziet, is dat we even van allerlei dingen... Hè, houtje touwtje noemen we dat een klein beetje, bij elkaar hebben gezet. Ja, is, het is een, ja, eigenlijk een beetje een groene lopende band... met een, een stukje aan dat weer wit is. En ja, dan het, zijn, er, het zijn twee lopende banden op bestelling... met drie elektromotoren erbij. en nou ja, Onze truc, om maar even zeggen... en waar ik blij ben dat dit radio is en niet uh, tv... dat mensen het niet kunnen zien, hoe wij dat er netjes in gaan leggen. En door deze basic hier zo neer te zetten, kan de klant zien van... Hey, ze snappen mijn probleem en dit is de oplossing ervan. De omkleding daarbij, etcetera. de machine uiteindelijk herken je hier niet meer terug. Maar dit is de basis, dit is de kern. Ja, en volgens mij gaan ze nu beginnen met een test. Dus laten we dat vooral, uh, vooral even meenemen. Ja. Nou ja, je ziet uh, hoe netjes het er nu uitziet. Dus uh, wil je er eentje proeven? Nou, dit is zo lekker, ik kan dit niet, uh, niet afslaan. Want oh, dit, dit is heerlijk. U hoort een reportage van uh, onze regisseur ter plekke, op dit moment overigens, Teun Verstegen. En die zegt dan niet snel hoor, als hij iets lekker vindt, uh, Oscar. Dus dat hebben jullie goed gedaan? Ja, het zijn ook hele lekkere zure matjes. Dus ja, dat uh, kan ik wel behameren. Uh, hoeveel mensen werken er eigenlijk uh, op dit moment? Nou, dat uh, uh, varieert uh, in de zin van we hebben een, uh, een vaste schil. En dat zijn uh, 16 uh, personen. En we hebben altijd een, uh, een x-aantal. Dat uh, is tussen de 1 en de 4 uh, leerlingen. Uh, helaas, uh, af en toe besluiten leerlingen ook uh, dat dit toch niet uh, het pad is wat ze willen bewandelen. Het zijn vaak uh, jonge uh, mannen... Uh, die uh, vanaf een jaar of 16, uh, helaas veel te weinig vrouwen. Dus uh, hè, ik doe maar even stiekem mijn oproep. Maar het, zijn vaak, uh, ja, het is toch een technisch beroep, uh, vaak jonge mannen. En die, uh, ja, die zijn nog zoekende. En die komen in een hele vaste structuur terecht. En uh, sommigen vinden dat geweldig en uh, anderen die, uh, hebben er wat meer moeite mee. En Immer, jij bent daar uh, geweest. Wat sprak je het meest aan, uh, aan zijn bedrijf? Nou, wat mij het meest aansprak is de, de werkwijze. Waarbij je dus echt zegt... van wij moeten jonge mensen zelf onze eigen verantwoordelijkheid nemen als bedrijf... om me jonge mensen erbij te betrekken. Uh -huh. Want je vaak toch wel ziet van dat werkgevers klagen... Van, ja, we kunnen geen goede mensen krijgen... Uh, en tegelijkertijd er niets aan willen doen om ze bij je te betrekken. De tijd waarin we nu al leven, maar zeker straks... een schaarste op de arbeidsmarkt... zal in een soort van mentaliteitsverandering moeten hebben bij werkgevers. Uh, en Oscar is daar een voorloper van. Dus is ook niet voor, ja, niet voor niets dat hij voorzitter is van Jong Management, denk ik, daarin. Want hij voorloopt op die ideeën. Dat meestergezel-idee, wat je eigenlijk al honderden jaren oud is. Dat je dus mensen erbij haalt en, en ze zelf opleidt. Ook nog buiten een opleiding om. Uh, dat zie je zeker in de technische sector gebeuren. En ik denk zelf dat het buiten, buiten, buiten zijn bedrijf in heel veel bedrijven het geval moet gaan, gaan worden. Wat vind jij ervan, Tessa? Ehm... Um... Nou, ik denk dat. Uh, wat ik, ik ken het uh, bedrijf van Oscar een klein beetje. Ik ben uh, ook een keer bij hem op bezoek geweest. Uh, en ik zie dat hij daarin uh, zeker ook wel investeert in jong uh, uh, potentieel. Um, waarin het talent dat hij aantrekt over het algemeen op MBO-niveau zit. Um, uh, in de praktijk waarin ik zit, uh, zie je heel veel uh, uh, hoger onderwijs. En daarmee ook uh, mensen die eigenlijk uh, waarin de verwachting is dat die misschien wat sneller zouden kunnen doorstromen. En uh, waarin ik persoonlijk zie dat uh, die aansluiting op een andere wijze... Uh, niet helemaal optimaal is aan de werkgeverskant. Uh, waarin meer verwacht wordt inderdaad in kennis en ervaring van mensen tijdens die opleiding al. Zou je een weekje willen ruilen met Oscar? Want jullie zijn alweer ondernemer. Uh, nou, het zou wel een verrassing zijn. Oscar, zeker vast. Dat is Ik ook zeker voor de mensen die bij Oscar werken. Nou, andersom ook, ik ben helemaal voor. Dus dat. Uh, wacht, ik, ik pak even mijn sleutel. Dan, uh. Want, want Oscar, hoe is dat idee ontstaan? Je hebt een soort leer, leerwerkbedrijven van gemaakt. Klopt dat? Nou, eerlijk is eerlijk. Uh, dan, uh, ik bedoel, ik, uh, ik hou graag van uh, dat je naar mij toekomt. Maar je uh, moet ook gezond bescheiden blijven. Het idee is begonnen bij mijn vader. We zijn een ouderwetse familiebedrijf. Ik ben ook een ouderwetse, wat ze dan noemen, kroonprins. Dus tweede generatie. Uh, mijn vader die is op zijn veertiende begonnen. Mm -hmm. uh, werken, leren tegelijkertijd. Zoals dat vroeger eigenlijk ging. En die heeft op een gegeven moment uh, gezegd... Van, nou, uh, mijn laatste de jaren komen eraan. En ik wil gewoon uh, jonge mensen dezelfde kans en mogelijkheid geven als ik. En nou goed, ik baseer het dan maar even op de techniek. Uh, dan moet je ook gewoon, zoals wij in het uh, Oosten zeggen, ouderwets meters maken. En dat betekent gewoon dat je moet oefenen, oefenen en nog een keer oefenen. En dat heeft dus met draaibanken, vreesbanken. Dat zijn uh, grote, complexe machines. Daar staan uh, vaak, uh, nou, zoals ik al eerder zei, jongens achter die. Uh, niet groter zijn dan 1,65 meter... en dan gaat iets heel groots draaien en doen. Hm. Nou, dan worden fouten gemaakt. Dat is ook helemaal niet erg. Dat doe ik ook elke dag nog. Uh, maar daardoor kunnen ze het leren. Krijgen ze ervaring, krijgen ze kennis en kunde. En daarnaast krijgen ze ook gewoon een buitengewone... tenminste naar mijn mening. Uh, maar dat zou Eimert misschien nog wel anders over denken, Rian Salaris... Hm. Um, maar ik merk dat het salaris en de ervaring niet eens het belangrijkste is. Maar dat ze eigenlijk weer sinds lange tijd de vaste structuur krijgen. Want zo werkt dat nou eenmaal. Is het is ook vaak een mannenwereld. Van nou ja, je chef En nou, daar heb je aan te gehoorzamen. En dat werkt toch veel beter als gedacht. Nou, daar gaan we zo ook nog verder over praten. En ook hè, praten we straks verder over onze andere studiogast, Tessa Ruigrok En haar motivatie om een eigen uitzendbureau te beginnen. Dankjewel Oscar Koel voor jouw uh, introductie. Hebben jullie dat wel eens, dat je een vraag hebt waar je maar geen antwoord op uh, krijgt of weet? Ken je dat, Emmert, dat gevoel? Ja, de zin van het bestaan, dat soort zaken. De zin van het bestaan, <laughs> kijk, dat is misschien zomaar een hele goede vraag... die we mee zouden kunnen geven aan onze verslaggever Cecil van der Grift. Want die krijgt vaker vragen door van mensen die zeggen van... ja, ik heb nu een vraag, maar wat is daar het antwoord op? Zij durft die vraag gewoon te stellen en gaat elke week voor ons op pad op zoek naar antwoorden. Wat ik echt heerlijk vind om te doen is gesprekken meeluisteren in de trein. Wat mensen allemaal vertellen in een volle coupé vind ik echt ongelooflijk. Zo hadden laatst twee vrouwen een gesprek over het uitwisselen van moedermelk via de moedermelkbank. Uit nieuwsgierigheid tikte ik gelijk op mijn smartphone het woord moedermelkbank in... en ik stuitte op de website van de Vrije Universiteit Medisch Centrum in Amsterdam. Zij had het initiatief genomen om moedermelk te verstrekken aan kinderen... wiens moeder zelf geen melk kan produceren. Een soort donormelk dus. Ik had hier echt nog nooit van gehoord en vroeg me dan ook af... is borstvoeding van vreemden even goed als van de eigen moeder? Inmiddels ben ik aan tafel geschoven bij professor Hans van Goudhoever... hoofd-moedermelkbank en hoofd van de kinderafdeling van het VUMC. Hans, is borstvoeding van vreemden even goed als van de eigen moeder? Nou, Eigenlijk is uh, moedermelk van iedereen net eventjes wat anders. Maar over het algemeen kan je zeggen dat moedermelk uh, speciaal gemaakt is voor... voor... Uh, mensen, kinderen, En dat het dus in principe eigenlijk altijd beter zou moeten zijn dan melk van andere dieren. Want dat is een beetje de keuze. De keuze is, ga je moeder melk geven van andere dieren, zoals koeien, of kan je het eigenlijk van een andere moeder krijgen? Maar zit er een groot verschil in eigen moeder melk of melk van een vreemde? Nou, doordat wij uh, er van alles mee doen, zitten er we wel echt wel andere dingen aan vast. Uh, om maar een voorbeeld te geven... moedermelk die je gewoon als eigen moeder aan je kind geeft... die is goed op temperatuur. Wij gaan natuurlijk aan die moeders die doneren vragen om die, om die melk op te slaan in hun vriezer. Dan wordt die melk dus bevroren. Daarna gaan we het pasteuriseren. Dan wordt het opeens weer heel erg verwarmd. Daarna wordt het weer ingevroren, want we moeten natuurlijk al die uitslagen hebben. Dus door dat vriezen, opwarmen en weer opnieuw invriezen... en daarna weer omdooien voordat we het echt geven... maak je wel een aantal dingen stuk die in, normaal in moedermelk zitten. Dus de kwaliteit is wel iets minder. Maar wij denken dat het nog steeds een stuk beter is dan melk van koeien. Stel, je hebt twee zwangere vrouwen en je ruilt de kinderen om qua borstvoeding. Is het dan even goede melk? Nou, het is uh, ja. A, het eerste antwoord is ja, het is eigenlijk allebei hartstikke goede melk. Maar er zit wel verschil in, in de samenstelling van melk van de ene moeder vergeleken met de andere. En dat lijkt eigenlijk ook samen te hangen met bijvoorbeeld je, uh, je bloedtype die je hebt. Je factor Eigenlijk gaat het over Lewis-factor. is een heel ingewikkeld verhaal. Maar daardoor zitten er andere soorten suikers uh, in de melk. van bepaalde moeders ten opzichte van andere moeders. Dus er zitten wel hele kleine verschillen in. Maar overal uh, denken we dat echt dat moedermelk van mensen. ook heel geschikt is voor kleine mensen. Maar ik hoor ook dat je via moedermelk eigenlijk ook heel vaak ziektes over kan brengen. Hoe sluiten jullie dat dan uit? Nou, dat doen we door eerst die moeders die doneren heel goed te screenen, ook hun bloed na te kijken en daarna door die melk helemaal te bewerken. Want als we iets niet kunnen gebruiken is inderdaad een bepaalde ziekte geven, doorgeven aan die hele kleine kinderen die er anders aan dood zouden kunnen gaan. Dus dat is iets wat we absoluut veilig willen hebben. Daarom hebben we ook de inspectie gevraagd om mee te kijken en de voedsel- en warenautoriteit. En we Maken eigenlijk, we staan aangesloten bij een hele Europese uh, club die dit in de gaten blijft houden. En uh, op die manier zorgen we ervoor dat we echt een heel veilig, veilige melk aan deze hele kleine kinderen geven. Het antwoord is dus nee. Borstvoeding van de eigen moeder is het best. Maar als borstvoeding niet lukt is donermelk toch second best. Er zitten dan wel niet exact de juiste antistoffen in, maar het is een betere optie dan koeienmelk. Mijn kennis wordt werd de week meer en meer. En dat allemaal dankzij onze eigen Cecile van der Grift... die elke week weer op zoek gaat naar vragen of naar antwoorden op bizarre, gekke, vreemde vragen. Het is precies drie minuten overal vijf. Tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Bastiaan Nachtegaal. In de Verenigde Staten werden vannacht voorverkiezingen gehouden in Illinois. De republikeinse kandidaten namen het weer tegen elkaar op... en het mag amper verrassing heten, Mitt Romney heeft ook hier gezegevierd. Volgens politiek analist Joran Willigers uh, uh, is de kans zeer groot dat hij het in november op zal nemen tegen president Obama in de presidentsverkiezingen. Zo hij het in nog steeds wakker. In Australië is een steward opgepakt met een duur pakketje op zak. De 49-jarige medewerker van vliegtuigmaatschappij Qantas droeg voor ruim 200.000 euro met amfetamine en GHB op zijn lichaam. Ook werden uh, ijsblokjes en allerlei dingen om drugs te gebruiken gevonden in zijn auto. En dan de beurs in Japan, die is zojuist geopend. En we zagen meteen rode cijfers. Gelukkig krabbelt alles weer een beetje op in Tokio. Maar er is nog altijd een verlies te bespeuren: ongeveer 0,21%. Bouw het de hele nacht voor u in de gaten. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan nachtgaan. We horen volgend uur weer het laatste nieuws van jou. Deze week staat onze uitzending van nu al wakker in het teken van uh, onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt. En dat bespreken we hier met jongmanagementvoorzitter uh, Oscar Kuhl, CNV Jongerenvoorzitter, Eimert Melwijk. en met Tessa Rijgerok, Zij is directeur en mede oprichter eigenlijk van uh, Student Select. Een uitzendbureau. Was het al een uh, droom toen je nog een klein meisje was? Nee, dat is niet direct een droom geweest toen ik een klein meisje was. Um, het is eigenlijk iets wat uh, ontstaan is, gekomen is en uh, waar ik nu al... Nou, en zes jaar actief en ben. Ja. Hoe is het ontstaan? Um, nou, uiteindelijk um, ik kom ik uit een hele andere tak. Uh, uit de consultancy. En um, uh, samen met een, een goede vriendin van mij... Um, um, zijn wij in gesprek geraakt met een uh, media-uitgever. En die media-uitgever was actief in... Um, Informatie voor jongeren en ook keuzeinformatie voor jongeren. En uh, daarin was nog geen direct bemiddelingsmedium. En uh, dat zijn wij uh, samen gaan oppakken. Ja. En waarin zijn jullie onderscheidend als, als uh, uitzendbureau? Um, je hebt natuurlijk uh, heel veel verschillende soorten uitzendbureaus. Je hebt ook verschillende soorten uitzendbureaus die zich richten op de studentenmarkt. Ik denk dat wij, uh, uh, waar wij uh, ja, ons in onderscheiden is tijdens de studie... Uh, ook banen aanbieden, en eigenlijk alleen banen aanbieden... die ook daadwerkelijk iets toevoegen op een cv. Uh, wij zijn uh, niet uh, specialist in horeca en grote evenementen. Maar juist uh, daar waar het, uh, een, een bijbaan iets toevoegt... in competenties of vaardigheden of uh, kennis van het bedrijfsleven. Uh, dus dat is wat we tijdens de studie doen. En uh, daarna hebben wij uh, banen, ja, mooie startersbanen. En die startersbanen, dat zijn bijvoorbeeld traineeships... maar ook gewoon... Uh, uh, ...banen waarin je een uh, goede basis legt om uh, je carrière voort te zetten. Focussen jullie dan ook op een bepaalde studie, zoals economie of, of juist journalistiek? Uh, over het algemeen zijn wij het meest vertegenwoordigd in uh, het brede bedrijfsleven. Dus uh, een specialisme in de zorg of techniek, uh, dat vraagt uh, dan ik toch net om een iets andere benadering... Uh, maar uh, ja, we hebben banen in de media. Uh, journalistiek is dan weer net even iets heel specifieks, Maar ja, uh, uh, yeah, redelijk breed, maar wel bedrijfsmatig. Zit je hier nou toch gewoon te solliciteren? Enzo? Nee, absoluut niet. Oh, denk ik, <laughs> ik denk dat je was dus. gewoon uh, geïnteresseerd. Ik gewoon. maak me wel zorgen. Want ik zou een oproep doen uh, wie er <laughs> volgende week naast me wil komen, komen zitten. Um, je hebt dus zowel te maken met, uh, met onderwijs als met, uh, met de arbeidsmarkt. Ja. Zie je dat die overgang moeilijk is? Dat, dat daar echt een... Uh, nou, ja, dat um, ja, ik zie, um, nou, er zit zeker een gap en um, waar uh, je sommige mensen zie je um, die, die hebben eigenlijk uh, de wind in de rug en die zie je uh, zaken gewoon uh, goed oppakken en die zie je direct instromen in het bedrijfsleven. Dat is maar een klein percentage en soms zijn dat mensen die uh, dat uit zichzelf. Weten hoe dat moet en waar het bedrijfsleven op zit te wachten. Maar vaak zijn uh, uh, mensen uh, tijdens de studie niet goed voorgelicht. Uh, dan wel uh, door onderwijs zelf. Dan wel uh, hebben ze dat niet meegekregen vanuit uh, hun eigen achtergrond. En uh, daar zie je mensen nog wel eens gaan zwemmen. En ik denk dat uh, uh, ja, die, uh, het grootste verschil in die aansluiting... zit dan vaak ook in eigenlijk een stuk informatieplicht... die ook in die onderwijsinstellingen ligt... Oké, okay, wat zijn nou de uh, verwachtingen van het bedrijfsleven op het moment dat je klaar bent met die opleiding? En wat mag je verwachten van het bedrijfsleven? Hebben jullie daar veel mee te maken als uitzendbureau, dat je vaak echt gaten ziet vallen? Ja, uh, en dan vooral inderdaad uh, um, op het moment dat wij met iemand in contact komen. Op het moment dat hij die arbeidsmarkt betreedt, zie je vaak dat er echt wel ook een mismatch is uh, in verwachtingen van mensen. Verwachtingen van de eigen competenties op dat moment, uh, baanperspectief. Um, en uh, dan is onze rol te vertellen van... oké, okay, ja, goed, dit is dat de plek waar je dan nu staat... en dit zijn de kansen die jij nu zou kunnen hebben op de arbeidsmarkt. En um, ja, um, ik neem die rol graag op me... maar ik vraag me af of dat bij mij op de juiste plek is. En Oscar, jij hebt weinig te maken met hoger opgeleid personeel. Jij hebt recht je vooral op mbo. Nou, dat? dat is uh, gedeeltelijk uh, waar. Uh, het is zo dat... Uh, uh, traditioneel gezien de ingenieurs uh, vaak HBO universitair zijn uh, en de mensen op uh, tussen aanhalingstekens de werkvloer uh, het oude LBO MBO zijn mm -hmm. uh, echte daar is eigenlijk een hele brede shift uh, in uh, tegenwoordig. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet bij mijn uh, oudere werknemers... die zijn ooit begonnen als uh, machinebankwerken. Ja. Een heel ouderwets woord. En hebben zich in de loop der jaren allerlei kanten op gespecialiseerd. Ja. En dat is eigenlijk wel uh, mooi om te zien... omdat ze daardoor veel, uh, veel breder inzetbaar zijn. Ja, door, door waarschijnlijk trainingen en cursussen. Um, jullie hebben een onderzoek gedaan, daar gaan we het straks ook over hebben. Want een van de, de vragen die jullie gesteld hebben was ook aan, uh, aan ondernemers... Van, Bieden we de trainingen en cursussen aan en we horen straks de resultaten daarvan. En we horen ook wat de rol van oudere werknemers is op die van de jongeren. We weten in ieder geval nu dat, uh, dat Oscar een uh, bedrijf heeft, dat uh, Tessa een bedrijf heeft. We zouden tutoyeren vandaar de voornamen. En uh, Eimert, ja, die is voorzitter van CV Jongeren. Wat, wat dat dan precies is? Nou, we hebben het net al gehoord. We weten ook wel. Maar hoe die toekomst er ook uitziet van de vakbonden, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou, want u luistert daar nu al wakker op Radio 1. Het is tijd voor muziek of Monsters en Men. Little Sox.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 Of Monsters and Men, met Little Talks. U luistert naar nou Nu al wakker. Het is uh, bijna kwart voor vijf... en we hebben een uitzending die volledig in teken staat... van onderwijs en de arbeidsmarkt. We hebben drie studiogasten. Zojuist hebben we al twee voorgesteld. Oscar Koel, voorzitter van Young Management... en Tessa Ruijrok, die een eigen uitzendbureau heeft. Maar we gaan nu naar uh, onze derde studiogast, uh, Eimert Melwijk. Je bent uh, de voorzitter van CNV Jongeren... Um, je hebt net wel een beetje uitgelegd wat je doet. CNV en jongeren, is dat niet een beetje tegenstrijdig? Nee, dat is zeker niet tegenstrijdig. Uh, kijk, het belangrijke is dat, er, dat iedereen op de arbeidsmarkt vertegenwoordigd is. Het idee achter een vakbond is en was... dat als je je verenigt, dat je wat meer invloed kan hebben. Uh, wat je ziet is dat jongeren toch wel de kind van de rekening zijn. Uh, de oplopende staatsschuld. Uh, je ziet dat de bezuinigingen heel sterk op het bordje van de jongeren komen... Uh, onze, de, de, de basisbeurs gaat, dat staat nu weer ter discussie. Dus aan alle kanten zie je dat jongeren niet echt goed vertegenwoordigd zijn en verenigd zijn. Waardoor je eigenlijk makkelijk kan zeggen met elkaar van hé, hey, uh, laat die ook nog een beetje bij betalen. Dat heb ik vanaf jongs af aan, heb ik me daar al voor ingezet ik vind dat niet eerlijk. Uh, uh, en daar moeten we iets dus voor doen. Ja, en hoe kwam je bij CNV Jongeren terecht? Ja, dat is, dat is eigenlijk heel gek. Ik ben zelf milieukundige. Uh, dus ik heb mijn grote ideaal. Uh, en nog steeds ook wel is dat ik zie een soort ongelijkheid in de wereld. Dus kijk, van wat schuiven wij op het bordje van de volgende generatie? Uh, dat ze uh, het milieuproblemen te veroorzaken. En gaandeweg kom ik erachter dat, dat het, het sociale probleem in ongelijkheid binnen dit land ook nog best wel groot is. En uh, ook groter dan, dan waar ik zelf... Ik heb dat zelf nog nooit echt zo gezien, maar nu ik het in mijn werk echt ervaar, dat je toch ziet dat er aan ongelijkheid en gewoon oneerlijke situaties heel veel is om voor te vechten. En ik ben een beetje vechtersbaasje, dat gaf mijn moeder me al mee en dat, uh, dat, ja, dat kan ik niks aan doen. En ik kan dat nu dus in mijn werk vormgeven en dat gaat eigenlijk heel goed. En hoe, hoe, hoe geef je dat vorm? Hoe ziet je, je je carrière er als voorzitter uit? Wat doe je daar? Ja, nou, je hebt allereerst altijd een inzet. Je hebt een probleem en dat wil je oplossen. Zo simpel is het uiteindelijk toch. Stel je voor, uh, laten we zeggen, binnen een cao van de supermarkten. Uh, daar zie je dat uh, de jongeren eigenlijk onderbetaald worden... en het oudere personeel goed betaald wordt. Nou, dan gaat mijn inzet zijn uh, dat wij via onze onderhandelaars zorgen... dat die jongeren iets beter betaald krijgen. Nou, we hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar uit onderhandeld dat de jongeren... tot 18 jaar in die supermarkten... en in de komende twee jaar 6% bij krijgen. Ja. Nou, dat is toch gewoon een resultaat. En dat is dan op een heel concreet niveau. Uh, maar hetzelfde geldt ook in de Sociaal Economische Raad... en ook richting de politiek. Ander voorbeeldjes zijn de, de pensioenen. Dat staat heel erg ver, ver van het bed van de jongeren af. Maar als we niet uitkijken... Uh, schieten voor ons over 40 jaar niks over. Dus dan moet je nu aan de bel hangen... en zeggen, ja, als er te weinig geld is... dan gaan we die nu in rekening brengen... in plaats van het een boekhoudkundig doorschuiven. Kortom... Je hebt een probleem en uh, nou, dan heb je de stormtroepen nodig die dat een beetje gaan, uh, gaan aanvallen. Dus die vakbonden blijven nog wel bestaan? Vereniging blijft altijd bestaan. En de, dat is de essentie van vakbond waar ik net mee begon. En dat noemen we vakbond, maar ja. vereniging blijft altijd bestaan. En waar we nu mee bezig zijn en de discussie natuurlijk ook over gaat. Is van moet het per se die naam hebben en moet het per se in die structuur zoals het nu gegoten hebben. En daar heb ik ook best vernieuwende ideeën over. Ja. Je zit met twee ondernemers aan tafel. Zou je ooit ondernemer willen worden? Nou, het ondernemende heb ik wel in me zitten. En het idee achter ondernemen is volgens mij gewoon... je ziet iets en dat wil je oplossen en dan ga je iets voor bedenken. Zo simpel is het. Uh, maar ik vind het werknemersvertegenwoordigen absoluut mooi. Dus als ik ooit een ondernemer word... dan hoop ik in ieder geval eentje te zijn... die niet in conflict situatie leeft met zijn werknemers. De jongerenorganisatie van de jongere tak van VNO-NCW is Young Management. En zij hebben een onderzoek gedaan over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat is eigenlijk ook de aanleiding dat wij deze bijzondere uitzending maken. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat zijn de resultaten uit het onderzoek? En vervolgens zullen ondernemer Tessa Rijglok en CNV jongerenvoorzitter... Eimert Nauwwijk daar ook een eerste reactie op geven. Het is 12 minuten voor vijf. Het is woensdag. En dat is de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze vast voor u doorgenomen. Te beginnen met nieuwe revue. Um, ja, of laten we beginnen met HP. Um, want zo heb ik het even op mijn blaadje gezet. Oh. Dat wist je niet, maar dat weet ik wel. Uh, op de curve van HP staat namelijk Dagblad De Pes. Een krant waar ik ook ooit voor schreef. Dus dat gaat me aan het hart. Die wil ik graag als eerste doen. En ze hebben het als een gevaarwel bootje neergezet. Er staat op de curve dagboek van een Media Loser. Ze ging namelijk in gesprek met de verslaggever Mark Koster... van het ten dode opgeschreven ochtendblaadje. Zijn er nog wel kwaliteitskranten, vraagt Koster zich af. Bij de pers had hij immers het gevoel onderdeel van Woodward en Bernstein te zijn. Ook een interview met Bridget Maasland. De presentatrice rijdt in tegenstelling tot veel andere BN'ers niet in een gesponsorde auto. Dan moet je te veel opletten, zegt Maasland. Ze onthult meteen hoe ze wel rijdt, als een vent. Maar wel in een automaat. Zo is ze dan ook weer. Het is weer twee maanden geleden, maar HP maakt nu een reconstructie van de ramp met de Costa Concordia. Zangeres Justine Pelmelai was aan boord van het gestande schip. In HP De Tijd vertelt de voormalige deelnemster van, de, van het Eurovisie Songfestival hoe de opnames van haar nieuwe clip zomaar letterlijk in het water vielen. Jan Schuurman-Hes gaat te voet door Nederland. Twee jaar lang, twee dagen per week. Zijn doel, uitvinden wat er mis is met de PvdA. De partij waar hij al twintig jaar lid van is. Vrij Nederland volgt Schuurman-Hes op een deel van zijn tocht. Onderweg spreekt hij iedereen aan. Van bloemkweker tot bankdirecteur. Misschien kan Diederik Samson er nog wat van leren. Kijk, hij kan in ieder geval nog heel hele hoop leren. Gisterochtend stond op de uh, voorkant van de krant van Wakker Nederland... Willem Holle oude Ouderwets op de scooter. En nu staat opeens uh, een verhaal over Willem Enstra. Dat is die man die uiteindelijk uh, werd geliquideerd in Vrij Nederland. Want zijn vijf kinderen zitten gezamenlijk in de rechtszaal. Alhoewel gezamenlijk, ze strijden tegen elkaar... Ze willen namelijk allemaal een eigen deel van de erfenis. Volgens Vrij Nederland zouden ze het onderling netjes regelen, maar komen ze daar niet uit. Het zou gaan om een bedrag tussen de 40 en 100 euro. Hmm. Of Anne-Jet van der Zijl wil of niet, ze moet op de voorgrond treden. Vrij Nederland heeft de eer de schrijfster te spreken in een café in de Amsterdamse Jordaan. Ze blijft graag op de achtergrond. Zomergasten sloeg ze twee keer vriendelijk af en ook het boekenbal liet ze dit jaar aan zich voorbij gaan. Liever verdwijn ik in mijn verhalen. Die tillen mij even boven het dagelijks leven uit, zegt de schrijfster in VN. Ja, ik ben inmiddels een beetje aan het bladeren door die vrij Nederland... hoeveel dat nou precies was. Maar dat kan 40 tot 100, dat kan natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk om tussen de 40 en de 100 miljoen euro. Ach, die waarover die was nog ijveren. Want het zou wel een hele dure zaak worden. En dan toch even de nieuwe revue, want die heeft een behoorlijk gekke cover deze week. We zien in grote letters Anonymous ontmaskerd. Dus ze zijn de nachtmerrie van de FBI... Maar eigenlijk zijn het gewoon boze pubers die vooral lollige kattenfoto's maken. En dat vanuit het afvoerputje van het internet. En tot zover de tijdschriften van deze week. En we hebben in onze studio vandaag uh, Tessa Ruigrok. Een eigen uitzendbureau heeft, uh, heeft de CNV-voorzitter Eimert Mulwijk En de voorzitter van Young Management, Oscar Koel. Jullie zijn alle drie in de studio om te praten over uh, het onderwijs... en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze aflevering van Nu al wakker besteden wij daar helemaal aan. En Young Management deed ook een onderzoek naar... Uh, ja, in jullie achterban hebben jullie naar een onderzoek gedaan, Oscar. Jullie hebben ze tien stellingen uh, voorgelegd. Uh, wat zijn daar voor opvallende uitslagen uitgekomen? Nou, dat, uh, sorry, dat, uh, de uitslagen zijn eigenlijk uh, bijna uh, Oost-Oost-Europees uh, te noemen. Uh, omdat het uh, zulke extreme getallen zijn. Uh, ik noem even een voorbeeldje. Uh, het zitten en behouden van geschikt personeel is een uh, kritische succesfactor voor mijn bedrijf. Eens 98%. Ja, dat, uh, dat zijn natuurlijk uh, getallen die je niet zo vaak meer tegenkomt. Ja. Uh, het geeft eigenlijk aan over de hele linie. dat uh, personeel is natuurlijk. Uh, eigenlijk uh, je belangrijkste asset uh, geworden. in de loop van de jaren. En dat er heel uh, uh, ja, goed mee om moet uh, worden gegaan. Dat die goed getraind moet worden. Maar dat er ook het verschil tussen het afstuderen... Uh, op welk niveau dan ook en het, uh, ja, het opnemen in het bedrijf... dat er een groot verschil tussen zit. Waardoor veel werkgevers zelf opleidingen uh, aanbieden... Uh, regelen, uh, betalen voor uh, werknemers. Een, een ander getal wat mij opviel... is dat meer dan 80% van ondervraagden zegt dat uh, werknemers niet een reëel beeld hebben van de mogelijkheden die ze hebben... als ze klaar zijn met hun opleiding. Um, verbaas je dat ook? Of, of, of wist je nou, dat eigenlijk, nou, eigenlijk al eigenlijk, je eigen ervaring? Nou ja, een klein beetje wel. Uh, maar ook, kijk gewoon naar de dagelijkse praktijk. Kijk gewoon naar het nieuws, kijk naar de tv. Uh, ik denk dat er toch uh, uh, heel veel... Uh, en dan ga ik toch een klein beetje babyboomers basje. Uh, zien dat het uh, uh, eigenlijk drie dagen werken is. Eén uh, dag, één studiedag. Um, en als je dat ingeprint krijgt, dan wil je dat natuurlijk ook. Um, vergeet niet dat uh, na de Tweede Wereldoorlog... was zaterdag uh, gewoon een normale ja. werkdag. Maar goed, toen hadden we ook nog geen uh, vaste sluitingstijden voor winkels. Dus uh, misschien heeft dat er wat mee te maken. Eimert, me eens? Nou, die papadagen, daar ben ik zelf wel voorstander van. Want volgens mij is het ook belangrijk dat je naast je werk... ook voor je gezin kan uh, gaan zorgen. Maar terug naar het eerste deel van uh, Oorska verhaal. Want het is natuurlijk wel zorgwekkend dat uh, werkgevers... Uh, ...dit echt op moeten pakken. Ik ben blij dat op werkgevers het oppakken. Maar eigenlijk zou je natuurlijk meer bij het onderwijssysteem... Zou dit moeten beginnen. Dat zijn de mensen die in eerste instantie ervoor moeten zorgen... ...dat mensen goed opgeleid zijn voor die arbeidsmarkt. Dus dat er vanuit armoe nu op gereageerd wordt... ...dat is een goede zaak. Dat het in ieder geval uh, dat het niet gaat vallen. Uh, maar we kunnen ons wel echt vraagteken stellen bij... Uh, dus het aanpakken hiervan. Van waar zijn we eigenlijk als Nederland met elkaar mee bezig... als het inderdaad zo uh, armoedig wordt? Ja, Tessa, je zit ook te knikken. Jij hebt ook vraagtekens daarbij. Ja, um, als je kijkt inderdaad hoe het uh, onderwijsbestel in Nederland is ingericht... dan zie je dat er een afrekenmethodiek is... Um, die ergens niet helemaal strookt. En uh, dan uh, komt diplomafraude. fraude um, want volgens mij ben je dan als onderwijsinstelling ook gewoon ergens in de basis, ergens niet goed bezig. Want volgens mij is onderwijs ervoor bedoeld om mensen met talenten op een goede manier in die samenleving neer te zetten. Maar moet, het onderwijs, moet de onderwijssector hier iets aan doen of moet de politiek uh, ingrijpen? Um, um, de rol van ingrijpen ligt denk ik bij de politiek. Um, uh, maar waar wat moet veranderen is denk ik in het onderwijs. Heel kort, Eimert. Ja, nou ik denk dat de politiek het zou moeten agenderen. Het onderwijswereld zegt altijd: ja, wij willen autonoom zijn, wij willen, wij willen vrij zijn. Maar aan die vrijheid, zitten bepaalde grenzen. Als het nu gewoon blijkt eh, dat die vrijheid niet goed opgepakt wordt, dan vind ik inderdaad dat je als politiek daar wat van moet zeggen. Duidelijk, en het volgende uur van nu al wakker gaan we het uitgebreider bij jullie staan bij het, bij het onderzoek en dan gaan we doorpraten. Maar nu eerst: de Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Over 230 dagen dan is het zover. Dan zijn de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Maar voordat het zover is moeten de Republikeinen nog altijd die kandidaat tegenover Barack Obama gaan zetten. Elke week volgen we de Republikeinse voorverkiezingen met onze correspondent in Washington. Deze nacht werden de primaries gehouden in Illinois, de staat van Obama. Romney heeft glansrijk gewonnen, nog beter dan verwacht. Onze man in de States houdt het allemaal voor ons in de gaten. Wouter Zandingen, goedemorgen. Goedemorgen. Een hele goede winst hè? voor Romney. is het, uh, het is toch een beetje verrassend dat het heel goed gegaan is, of niet? Ja, dat was toch wel even een verrassing. Kijk, uh, vorige week uh, was Romney onderuit gegaan hè, in het zuiden van Amerika, in Louisiana en Alabama. En uh, in de peiling stond hij er, uh, ja, het stond het krap. Het ging uh, nek aan nek, maar uiteindelijk een hele grote overwinning met uh, 47 tegen 35 procent. Dus St. Thorm heeft het hem niet moeilijk gemaakt? Nee, uiteindelijk niet. Uh, het, het is echt een hele duidelijke uh, overwinning. Hier. Ook uh, trouwens vorige week uh, nog uh, in, in Puerto Rico, tussen uh, onze vorige uitzending in, heeft uh, Romney ook een grote overwinning gehaald. Weer 20 kiesmolen erbij. Daar haalde hij 80% van de stemmen nadat uh, sint Torm uh, de Spaanse bevolking ging vertellen dat uh, daar allemaal Engels moesten gaan spreken... en dat dat de enige officiële taal ging worden. Ja, en dat was niet echt een populair boodschap daar. Hey, nee. Uh, gingrich en Ron Paul... die telden eigenlijk allebei niet mee... He. vannacht tijdens deze voorverkiezing in Illinois. De laatste tijd gaat eigenlijk altijd... tussen Centorum en Romney. W wanneer stappen Gingrich en Paul nu uit uh, de race, denk je? Ja, Ron Paul en uh, New gingrich gaat gaan stug door. Uh, allebei eigenlijk om een uh, aparte reden. Uh, Ron Paul die gaat uh, niet echt voor het presidentschap meer. Kijk, voor hem gaat het om dat zijn ideeën... Uh, naar, naar buiten komen. En dit is voor een prachtig platform. Hè. Steeds mag hij debatteren, steeds weer komt hij op tv... en dan kan hij andere mensen overtuigen dat ze ook libertariër moeten worden. En Newt Gingrich, die uh, ja, toch een beetje een megalomane man... en die heeft het nou helemaal in zijn hoofd gehaald... dat dan uh, uh, Centorum en Rom die allebei geen meerderheid kunnen gaan halen... voor het grote congres dat straks uh, in augustus gaat uh, komen in Tampa... als het uh, niet uh, nu al besloten wordt. En hij hoopt dan dat hij misschien wel de compromis kandidaat wordt... Dus, uh, als die andere twee uh, niet uh, kunnen winnen. Ja, en nu hadden ze vandaag natuurlijk de voorverkiezingen in, in de thuisstaat van Barack Obama... eigenlijk een staat waar de republikeinen überhaupt geen kans maken straks tijdens de verkiezingen, lijkt mij. Uh, ja, dat is wel waar. Het is natuurlijk een hele andere staat dan uh, Alabama of Mississippi. Hè. Hier gelooft natuurlijk niet de meerderheid dat Obama stiekem een moslim is... Of... Dat hij de antichrist is, of wat ze allemaal geloven uh, in veel uh, zuidelijke staten. Mm -hmm. Illinois is, is wel een hele republikeinse staat. Het is zelfs de staat waar de republikeinse partij is ontstaan. Hè? De party of Lincoln, Abraham Lincoln, komt uit, uh, uit Chicago, wat de hoofdstad is van Illinois. Mm -hmm. En uh, hij is de, een van de populairste presidenten al, in het uh, top 3 rijtje. De man die het uh, land redde van de burgeroorlog en de slavernij. En uh, ja, Illinois is dus een hele gematigde Republikeinse staat. En uh, dat zag je dus ook wel vandaag dan niet minder gematigde kandidaat. En als we nu kijken naar de komende tijd, wordt het nu nog spannend voor Romney of kunnen we zeggen dat hij de buit binnen heeft? Nou, dit was een enorme klapper. En uh, als hij dit een aantal keer uh, nog gaat doen, dan uh, is het wel afgelopen. Hij zit nu op 559 kiesmannen en mm -hmm. hij moet er uh, 1140 hebben. Uh, dus het over de, de, bijna, op de de ja, okay. bijna op de helft. Bijna op de helft, Welke primary is de volgende, tot slot? Louisiana. Dat okay. is volgende week. Dat is weer een zuidelijke staat, dus dan uh, daar gaat zijn weer een beetje voor in de beidingen. Nou, dan gaan we kijken of zijn het toch nog een beetje moeilijk gaat maken voor Romney. Wouter Zandingen vanuit Washington. We bedanken jou weer en we spreken jou volgende week weer in de Holland-Amerika lijn. De tijd vliegt altijd voorbij op de vroege woensdagochtend. Het is bijna vijf uur. Dat betekent dat we het zo meteen even uitgaan voor het NOS journaal. Maar daarna zijn we weer terug voor een vol WNL-uur hier op Radio 1. En in dat uur gaan we het uitgebreid eh, hebben over het onderzoek van Jong Management. Met Oscar Kuhl doen we dat, we doen dat met Tessa Rijgelok en we doen dat met Eimert Maalwijk. Dus ik kan u maar één ding zeggen. Gaat u rustig luisteren naar het NOS Journaal. En blijft u hier op Radio 1. Tot zometeen.